5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Burgemeester en politiechef door het stof naar rapport rellen haren. Militaire weg uit Kunduz, F-16's blijven nog even. Caracas klaar voor afscheid, Chavez. <tieden> De conclusies van de commissie Cohen over de rellen in Haren... kunnen op veel instemming rekenen. De commissie constateerde dat de politie en de gemeente... geen controle hadden over de gebeurtenissen rond het Project X-feest. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt dat de burgemeester in Haren... en de politiechef in Groningen desondanks op hun post kunnen blijven. Ook burgemeester Bad ziet geen reden om op te stappen. Vanuit welke positie je er ook tegenaan kijkt... de gemeentewet is helder... De burgemeester is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn burgers. En zo voelt dat ook. En zo wil ik dat ook blijven voelen in de toekomst. De politiechef van Noord-Nederland betreurt het dat er veel is misgegaan in Haren. De gebeurtenissen op 21 september vorig jaar hebben volgens hem diep ingegrepen bij de politie. De belangrijkste reden is dat het onze taak is om de bevolking veiligheid en bescherming te bieden. Daar zijn we op die avond tot onze spijt helaas niet in geslaagd. Wij hebben de inwoners van Haren niet geboden wat ze van ons mochten verwachten. En dat betreur ik ten diepste. Verder heeft de politie de ontwikkelingen op internet niet goed gevolgd. Er werd vooral op Twitter gekeken terwijl de railschoppers Facebook gebruikten. Daardoor was er een totaal verkeerd beeld van de mogelijke opkomst... blijkt uit het rapport van de commissie Cohen. Minister Ascher voelt weinig voor het idee van FNV Bouw om oudere bouwvakkers vervroegd met pensioen te sturen. De bond hoopt door ouderen eerder te laten stoppen plaats te laten maken voor jongeren. Ascher heeft in het algemeen weinig met FUT-regelingen. We zijn als samenleving eigenlijk de rekening van de oude FUT uh, nog aan het betalen. In het bijzonder, als er nu concrete voorstellen komen en ideeën, dan wacht ik even af wat er, wat er aan de overlegtafel echt op tafel gelegd gaat worden. En daar ga ik dan ook niet op reageren. Uh, daarover gaan we dan het gesprek aan. De werkgevers in de bouw zijn ook niet enthousiast. Ze noemen het plan financieel niet haalbaar... en zeggen dat het ingaat tegen de maatschappelijke ontwikkeling. De Nederlandse militairen vertrekken in juli uit Koenders. De beslissing van het kabinet was al verwacht. Volgens het kabinet kan het politietrainingcentrum worden overgedragen aan de Afghanen... en bemoeien de Nederlanders zich dan niet meer met de opleiding van Afghaanse agenten. Minister Hennis Plasgaard vindt dat de situatie in Afghanistan sterk is verbeterd. Het wordt niet het Zwitserland van Azië, zal het ook nooit zijn... maar het is stabieler, rustiger en veel meer vrij van terrorisme dan een aantal jaren geleden. Er blijven wel vier Nederlandse F-16's in Afghanistan. De vier gevechtstoestellen blijven in Afghanistan om de resterende NAVO-troepen te beschermen. Venezuela maakt zich op voor het afscheid later vandaag... van de overleden president Hugo Chavez. In de straten van Caracas zijn naar verwachting 2 miljoen mensen. Voor de plechtigheden zijn ook meer dan 30 wereldleiders uitgenodigd. Onder hen de Iraanse president Ahmadinejad... de Cubaanse president Castro, de Surinaamse president Baltussen en de meeste leiders uit de Latijns-Amerikaanse landen. Namens Nederland is minister van Staat Hans van der Broek aanwezig. Chavez ligt opgebaard in het Museum van de Revolutie. Ik wil graag dat er dingen... Het weer, wolkenvelden. In het zuiden is het 12 tot 16 graden. In het noorden maar een graad of 4. En vanuit het zuiden geleidelijk overal regen. Morgen in het noorden regen en later ijsel of sneeuw bij hooguit plus 1 graad. Elders regen bij 6 tot 11 graden. Zondag breidt de kou zich uit. Maandag is het overal winters. Aan de B-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op vrijdag er staat 60 kilometer file. Bij Rotterdam is de meeste vertraging. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat voor Lelystad een lange vierde van 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda, van knopend Ridderkerk 4. A20 hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht, 6 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de N211 hoek van Holland Den Haag is in beide richtingen dicht tussen Schravenzanden en Monster. Daar is een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.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 Job Cohen presenteerde vanochtend het rapport over de rellen in Haren. Hij heeft zich verdiept in de jongeren wat ze bewogen heeft naar dat Facebook feest daar te gaan. YOLO, you only live once. Wat een vertaling is van, zoals ik het ooit heb geleerd. En je kunt zeigen, je bent daarbij geweest. Daar gebeurt iets spannends, Daar moet je bij zijn. Dit gebeurt maar één keer in je leven. Daar moet je naartoe. Job Cohen is op dit moment nog in Haren. Goedemiddag, meneer Cohen. Goedemiddag. Heeft u op Twitter een beetje de reacties gevolgd op uw rapport? En, jawel, wel een beetje, ja, zeker. Ja, zag u ook dat jongeren klagen dat u jolo begrip van ze heeft afgepakt? Dat het nu niet meer cool is, jolo, nu we allemaal weten wat het is? Nou ja, maar dan verzinnen ze weer iets anders. Ja, waarschijnlijk dat lijkt me heel wel, hè? Ja, Het, het ja. thema van uw rapport uh, is onder meer hoe Dionysus in haren verscheen. Een verwijzing naar de Griekse god Dionysus. Hoe kwam u uh, met de commissie bij, bij Dionysus uit? Ja, dat was weer, dat is nog weer, dit, dit komt uit een van de deelrapporten. En daar nog weer een, een, een onderzoek wat daaronder lag. Daar kwam iemand met dat idee om te laten zien... en dat zit ook een beetje in dat begrip twee werelden... wat de titel is van ons hoofdrapport. We hebben op dit ogenblik een wereld. Aan de ene kant willen we feest hebben, willen we vrijheid hebben... en aan de andere kant willen we veiligheid hebben. En die beide oude Griekse goden, Dionysus, die staat voor vrijheid... voor spanning, en aan de andere kant Apollo, die staat voor orde... Kijk, dat kwam hier in haren samen. En eh, nou ja, zo is dat er, is dat er binnengekomen. En wat, er hier dus, wat de titel van dit rapport laat zien... hoe dus die, dat, nou ja, die, die, die vrijheid, die creativiteit... hoe dat daar haren eh, binnenbanjerde... en daar dus eh, nou ja, de nodige schrik heeft veroorzaakt. Want dat is natuurlijk wel de andere kant. Want die veiligheid die is hier niet eh, goed eh, tot zijn recht gekomen... om het zacht uit te drukken. Nou, nu staat er in het rapport dat het vroeger anders was. Dat die strijd er minder was. Toen dacht ik, nou ja, jaren, eind jaren 60, 70, 80 misschien ook wel... Met de hackers ja. was het niet vergelijkbaar Jawel, daar is het ook wel weer mee vergelijkbaar. Dus eerlijk gezegd is het nog weer verder gegaan. Die hele individualisering die we hebben meegemaakt in onze samenleving... die heeft dat vrijheidsgevoel veel groter gemaakt. Maar de vergelijking die we hebben gemaakt, dat is met nog weer eerder... de oude Huizinga, die ooit heeft gezegd... van, nou, die Nederlanders dat zijn toch matige mensen die het allemaal een beetje kalm doen. Als je het doet maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En die tijd is wel voorbij. We zitten nu, zoals we het gezegd hebben, veel meer in een feestcultuur... En dat maakt dus ook het, het, het, het feit dat er op een gegeven ogenblik... Eh, van alles mis kan gaan, eenvoudiger. We hebben het in dat rapport ook over barrières die worden opgeworpen... die opgeworpen kunnen worden, om ervoor te zorgen... dat dit soort eh, uit de hand lopende rellen niet ontstaan. Ja want, van de nou feest... is, ja, want een van de vragen is... wat had de gemeente Haren nu kunnen doen om het een feestje te laten zijn? He, waar, waar komt u dan op uit? Nou ja, dat is, de eerste vraag is, had je dat hier moeten willen had dat hier gekund. En wat wij wel zeggen is, Jan, je had van het begin af aan... heel duidelijk moeten kiezen. Of je zegt, van nou, geen sprake van. Maar dan komt er ook echt niemand haar binnen. Dan moet je daar ook de maatregelen bij nemen. En dan laat je de of treinen je door, doorrijden, bijvoorbeeld? Ja, dan laat je de treinen doorrijden. Dan sluit je wegen af, dan verbied je alcohol. En dat zijn allemaal dingen die je dan had kunnen doen of anders, maar daar was, denk ik, was dat in haar... men, men heeft even overwogen om dat alternatieve feest te, te doen. En volgens ons heeft de, de driehoek wel op terechte gronden gezegd... dat gaan we niet doen. Het was een drassig terrein, er was eigenlijk was helemaal geen verlichting... er was een klein paadje naartoe. Uh, daar waren kortom allerlei redenen om te zeggen, dat moet je niet doen. Maar kies... Kies van tevoren duidelijk, pas je maatregelen daarmee aan en voer ze ook uit. En ik... communiceer daar ook op een heldere manier over. Ja, want dat, dat is ook niet gebeurd. Ik, ik las ook, uh, wanneer partijen in hun draaiboeken moeten opzoeken hoe het precies staat voorgeschreven... dan leidt dat eerder tot een bestuurlijke kramp dan tot zelfstandig professioneel handelen. Is dat een pleidooi van u om die draaiboeken voor die burgemeesters weg te doen? Nou, hier ging het erom dat ze op een gegeven ogenblik gekozen hebben voor, voor grip. Dat is dan een, een, een manier die vooral gebruikt wordt als het gaat over incidenten en rampen... als de verschillende hulpdiensten met elkaar moeten samenwerken. Daar was naar ons gevoel hier helemaal geen sprake van... want ambulances en, en, en brandweer die speelden helemaal geen rol... Dus die gripstructuur was sowieso al ingewikkeld. En die is, die is in andere omstandigheden... kan die ook heel ingewikkeld zijn. En als je daar niet goed in zit... Nou ja, dan moet je dus niet oppassen. Dat je dat, dan, dan, ja, dan kan het ertoe leiden dat je voortdurend in die draaiboeken... zit te kijken, in plaats dat je bezig bent... met die incidenten te bestrijden. Dus ja, eh, ons, ons pleidooi is... Eh, ga daar nou niet te strak mee om. Want dan lijkt het precies tot het tegenovergestelde... van wat je wil. Ja en U, uh, nou ja, u weet er wel raad mee natuurlijk. U bent burgemeester van een grote stad geweest. Uh, Hare is natuurlijk... Een relatief een kleine gemeente, is het ook niet wat niet dat betreft, relatief hoor? Nou ja, goed, een kleine gemeente. Is het ook niet ja, ja logisch, eigenlijk dat ze daar niet waren voorbereid hierop? Nou ja, tuurlijk, dat is ook wat... We hebben op het begin van onze conclusies ook gezegd... van hou je nou even rekening mee met het feit dat hier iets aan de hand was... wat nog nooit in Nederland aan de hand was geweest. Dus je weet ook niet precies wat je daarmee moet doen. Dat gold niet alleen maar voor de gemeente en voor de politie... maar geldt voor iedereen. En waar ook de journalisten die hier waren... Maar iedereen vond het spannend wat er stond te gebeuren. Dus dat maakt het al niet eenvoudig. En inderdaad, dan in zo'n kleine gemeente met maar één ambtenaar... voor openbare orde en veiligheid en een halve voor communicatie... dat maakt het ongelooflijk lastig. Maar zelfs dan had je denk ik toch nog moeten zien... of je niet maatregelen had, moeten, had kunnen nemen... die ervoor hadden gezorgd dat het niet zo uit de hand was gelopen... als het nu uit de hand is gelopen. Ja, de burgemeester wil door, de minister vindt dat ook prima. Staat u daar ook achter, voor zover u daarover gaat natuurlijk, maar... Ik ga er niet over en daarom zeg ik er ook niks over. En ik vind ook dat je dat moet overlaten als het over de burgemeester gaat aan de gemeenteraad. Ik vind het nogal wat, als je nu al van tevoren dat ik er iets over ga roepen, roepen, dan zegt die gemeenteraad van wacht eventjes, wij gaan daarover. En dus, gelijk hebben ze. Dus opstijl had eigenlijk ook niks moeten zeggen? Nou ja, dat laat ik aan hem. Uh, uh, laat ik er maar dit van zeggen. Als ik hem was geweest, dan had ik er niks over gezegd. Job Cohen, dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Dan de FNV. De FNV wil dat het prepensioen in de bouw weer wordt ingevoerd. De bond verwacht voor volgend jaar zeker 10.000 ontslagen... en wil dat graag oplossen door ouderen plaatsen te laten maken voor jongeren. De bouwvakkers zelf denken daar genuanceerd over. Dat merkte Trudy van Rijswijk. Zij was op een bouwlocatie in het Brabantse Beek. Moet ik daar nou meer boren door of niet? Ik vind dat wel een goed idee, ja. Dat kan ik zelf ook in de fut. <laughs> maar ik weet niet of ze het meteen in moeten voeren. Ik denk dat je dan eerst eh, moet sparen en dan invoeren. Ja. Niet net zo'n vorige keer. Bijvoorbeeld een jaar of, of anderhalf jaar met z'n allen eraan betalen en dan pas invoeren. En waarom wil je dat? Nee, meer in kas. De vorige keer hebben ze gedaan één keer van uh, niks naar 57,5. En dan gaat het maar een paar jaar goed en is er zoveel en is er geen geld. Dus ik denk dat het beter is om eerst wat uit te leggen en dan beginnen. Lijkt mij. De werkgevers zeggen, dit kost allemaal veel te veel geld... en het is tegen het nieuwe idee van, ouderen moeten juist langer werken. Ja. Maar in de bouw valt het niet mee om ouderen langer te laten werken? Um, nee, ik denk niet dat de bouw daarvan opleeft. Want dat de heeft gewoon economische situaties. En pre-pensioen helpt daar niet aan. Nou ja, als de ouderen gaan, dan kunnen de jongeren komen. Ja, wel, maar dat is het verschuiven van het probleem collega daar zei, eigenlijk moeten we niet net zoals de vorige keer daar meteen mee beginnen. We moeten eerst een beetje sparen. Nou, dat is misschien nog eens niet zo gek gedacht eigenlijk. Want ja, ergens moet het van betaald worden natuurlijk. Want het zijn allemaal wel heel ideaal, uh, idealistische uh, overwegingen om zoiets te gaan doen. Maar het moet wel betaald worden. Als het niet betaald kan worden, gaat het feest gewoon niet door. Uh, als er jeugd voor is... In onze is die er wel hoor. Maar bij ons zitten ze gewoon te wachten op scholen dat ze ergens geplaatst worden in het bedrijf. Dus ja, daar is echt wel, de jeugd is er nog wel in ieder geval. Als al de ouderen gaan, dan gaat er ook een heel stuk ervaring mee. Hè? Kijk, ze moeten wel de, de kans, of de kans, ze moeten de, de opleiding wel kunnen genieten. En dan kunnen ze niet zonder de ouderen. Dus dan uh, kunnen ze wel gauw de ouderen allemaal naar huis doen. Maar uh, dan blijft er van de jeugd ook niet veel over. En ook minister Ascher ziet niets in het vroeg pensioen. Na afloop van de ministerraad liet hij weten dat we nu nog steeds de rekening aan het betalen zijn van eerdere fut afspraken. Zo praten we over de sentimenten in Zuid-Korea. Wat zijn de reacties daar op de dreiging vanuit Noord-Korea? Nu Coldplay, Viva La Vida. I Bye! Play. Viva la vida. Wat in Gerrit? Hoe is het de weg? Het is minder druk dan gebruikelijk. Er staat 50 kilometer file in totaal. Bij Amsterdam is er weinig aan de hand. De meeste files staan bij Rotterdam. Zoals op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht staat 7 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de N211, Hoek van Holland-Den Haag, is in beide richtingen dicht. Tussen Schravenzanden en Monster. Daar zijn explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dan gaan we door met Marcel Bril. Hij is op een bungalowpark in Zeewolde. Over een klein uurtje begint daar een festival met alternatieve popmuziek. Marcel, eh, om zes uur hè? Is, is de soundcheck al begonnen. Hoor ik dat goed bij jou op de achtergrond? Ja, klopt. Ik heb me laten vertellen dat het Dio is. Dat is de eerste band die echt op gaat treden vanavond. En de voorbereidingen zijn dus in volle gang. Um, bijvoorbeeld ook het, het eetgedeelte, want je kunt hier ook uh, van alles kopen, um, ron van de organisatie van dit festival, als ik dan zo naar dat eetgedeelte kijk, dan moet er nog wel behoorlijk wat gebeuren. Er worden nog tentjes opgezet. Gaat het wel goed komen? Want over dat een klein uur wel. gaat het beginnen. Nee, dat denk ik wel. Volgens mij staat het allemaal wel. En uh, het publiek uh, is redelijk vroeg binnengekomen. Uh, Peter hier die zei dat driekwart was al binnen voor vijf uur. En ik denk dat de mensen nu een beetje aan het uh, settelen zijn... en toch wel goed in de gaten houden wanneer hier uh, straks om zeven uur Dio uh, begint. Dus uh, dat gaat wel goed komen. Waarom heeft u dit georganiseerd, dit popfestival, op een bungalowpark? Een bungalowpark? Nou, de inspiratie die kwam uh, wel uh, van een reisje naar Engeland al lang geleden... waar ik dat uh, aan de kust ook uh, een keer had meegemaakt, een popfestival in een... In een bungalowpark. Dat bungalowpark was wel veel minder uh, chic als, als hier op de Eemhof. En, uh, maar toen dacht ik van ja, het is ontzettend leuk om met een groep vrienden... Uh, en niet, niet dan direct in de zomer naar een plek te gaan... waar je verder nog niet meer je tent hoeft op te slaan. Een beetje luxe. Ja, het is een beetje luxe, maar ik wilde toch ook niet te veel benadrukken of zo. Het is vooral een hele goede... Uh, uh, uh, je kan drie dagen voor een, een redelijk acceptabele prijs in een hele fijne bungalow... met een geweldig programma erbij uh, uh, een hele goede tijd met je vrienden beleven. Peter Horneman, u bent directeur van dit bungalowpark. Het festivalpubliek dat hier rondloopt, veel jonge mensen... dat is denk ik niet het publiek dat u normaal hier ontvangt, hè? Nee, we hebben niet ieder weekend uitsluitend mensen zo tussen de 35 en 45. Eh, maar het zijn ook mensen die speciaal voor het evenement weer een keer naar Centerparks komen... En ik hoorde het bij een van de eersten die binnenkwam. Die zei van, hoe oh, heerlijk om weer een keer bij Centerparks te zijn. Maar dat is heel denk, lang geleden. Maar ik denk dan altijd van, ja, festivalgangers die drinken veel. Kan wel eens uit de hand lopen. Dus dadelijk worden al uw bungalows in elkaar getrimd. We hebben gelukkig enige ervaring daarbij. Eh, het was een angst die wij bij het eerste festival hadden. Inmiddels niet meer. En als u zag wat er vanmiddag binnenkwam. Hebben wij groot vertrouwen dat we weer een fantastisch weekend gaan hebben. Zonder vernielingen, zonder calamiteiten. Had u zelf ook die tent in straks? Ik ben uiteraard ik ben overal vanavond op het trein en het hele weekend en ik verheug me er ontzettend op. Nou, ik kan niet anders zeggen dan veel plezier en veel succes. Oké, okay, dankje. Dan sport. Nederlandse honkballers die hebben een grote belangrijke stap gezet... richting de finale ronde van de World Baseball Classic. Wie dat wint mag zich wereldkampioen noemen. Oranje begon de tweede ronde in Tokio, namelijk met een overwinning op Cuba. Twee jaar geleden zorgde Oranje voor een enorme sensatie... door de wereldtitel te veroveren. Ook toen werd Cuba verslagen. Ja, ja Nederland is wereldkampioen! Onwaarschijnlijk de laatste van bal wij waren erbij, wij waren er getuige tuigen van. En met ons nog heel veel Nederlanders in Nederland en elders in de wereld. En kijk eens, Cuba is verslagen. Na die historische finale besloot aanvoerder Sidney de Jong zijn interlandcarrière te beëindigen. Goedemiddag Sidney de Jong. Goedemiddag. En uh, je volgt nu dus jouw voormalige ploeggenoten op afstand? Ja, klopt. Ik probeer elke wedstrijd te kijken. Dus, uh, Heb je de wekker gezet het... vanmorgen? Ik heb vanochtend de wekker gezet, inderdaad. Ja, en ze spelen in het, in het Tokio-Dome, ben je daar wel eens geweest? Nee, ik ben daar nog nooit geweest. Want dat schijnt een, schijnt een mooie sfeer te zijn. Nou ja, kijk, in Japan is de honkbal uh, sowieso een van de grote sporten. En uh, in het Tokio-Dome ja, is het toch wel mooi om zo'n stadion om daar te spelen. En vandaag dus weer uh, gewonnen van Cuba. Hè? Had je het idee dat het een beetje hetzelfde Cuba was als, als destijds? Nou, er waren wel heel veel dezelfde spelers. Er zal misschien iets wat verjonging uh, zijn, maar uh, de, de basisspelers staan er wel. Ja, en, en wat vond je van Nederland? Nou, Nederland oogt uh, heel rustig. Uh, Ze ogen als een, als een echt team, ja, die voor elkaar uh, door het vuur gaan... en daardoor uh, tot hele mooie prestaties uh, kunnen zorgen. En is het dan inmiddels de meest gevreesde tegenstander aan het worden voor Cuba? Nou, ik denk wel dat we een beetje angstgevende zijn van Cuba, inderdaad. Ja. De laatste drie ontmoetingen hebben ze geen wedstrijd gewonnen. Ja, hoe gaat dat dan nu verder? Ze hebben gewonnen van Cuba. Wat, wat moet er uh, nog meer gebeuren? Willen ze, willen ze echt die finale uh, kunnen gaan spelen? Nou, er zijn nogal wat andere landen die heel sterk zijn en die zullen ze dan uh, in de verdere ronde uh, tegen kunnen komen. En dat is de Dominicaanse Republiek. Uh, Amerika heeft een sterk team. Ook Japan is een sterk team waar ze, waar ze de volgende wedstrijd tegen moeten spelen. Dus er zijn nog wel teams die, uh, die behoorlijk sterker zijn. En, de, en dat is natuurlijk een thuiswedstrijd dan? Ook, ook niet eenvoudig waarschijnlijk? Nee hoor, nee, nee, nee dat denk ik ook niet. Taiwan heeft nu gewonnen, of Japan heeft gewonnen van Taiwan. Um, dus ja, dat is wel een goede stap. En Taiwan heeft dan de laatste geworden van Nederland. Dus uh, ja, het wordt een leuke wedstrijd, denk ik. En hoe, hoe is het Nederlandse elftal op of elftal het Nederlands team uh, op peil op gebleven de afgelopen jaren? Wat is er gebeurd om, om dat niveau van, van toen bij dat wereldkampioenschap vast te houden? Uh, nee, we, we hebben een, een team die altijd aangevuld wordt met, uh, met Amerikaanse profs, of tenminste, met de profs uit Amerika. Uh, dus die trainen en spelen daar in een seizoen. En de jongens uit de hoofdklasse die trainen hier dan met hun club twee keer in de week. En dan met het Nederlands team nog drie keer in de week. Zeg, en kunnen ze nog verliezen van Japan en dan toch doorgaan of niet? Ja, volgens mij is het een double elimination. Dus mochten ze verliezen van Japan, dan moeten ze nog een wedstrijd spelen als ze die dan weer winnen. Uh, dan zijn ze ook door naar de volgende ronde. Oké, okay, nou, wij blijven dat volgen. Mooie wedstrijd in ieder geval. Uh, dank dat je even aan de telefoon kwam, Sidney die Jong. Uh, geen probleem. Ja. Dank je wel. Voormalig aanvoerder dus van het Nederlandse honkbalteam. Kees Elebaas, onze correspondent in Zuid-Amerika... is op dit moment in Nederland. Volgt vanaf hier um, de plechtigheid rondom Hugo Chávez. Hebben we het nog niet begraven vandaag ligt wel opgebaard, uh, Kees. Jij zit te volgen de hele ceremonie. We hadden het eerder al over uh, leiders uit de gehele wereld zijn er. 33, geloof ik, in totaal. Ja, dat klopt. Ja. En wat, wat gebeurt er op dit moment? Nou, een aantal minuten geleden is de, de, de, vice de huidige vicepresident... Nicolas Maduro, die is binnengekomen. Uh, dat, dat betekent dat de ceremonie eindelijk gaat beginnen. Het vreemde is dat eigenlijk niemand precies weet wat er nu gaat gebeuren. Um, het maar is is da dat vreemd of hoort dit ook wel een beetje bij Venezuela? Het hoort ook wel een beetje bij Venezuela... en dan geloof ik ook wel een beetje bij Maduro... die steeds andere beslissingen neemt op het, uh, op het laatste moment... omtrent deze, deze hele, ja, niet begrafenis, maar bijzetting van, uh, van Hugo Chávez. Um, wat er in ieder geval gaat gebeuren... is dat hij, dat hij blijft zo'n beetje op de plek waar hij nu is. Hij staat, de kist staat nu in een kapel... maar hij blijft op het terrein van de militaire academie... Um, daar komt hij in een glazen kist te, te liggen. De, de, het volk kan daar weer langs de komende zeven dagen. En daar wordt hij dan ook eh, ja, permanent eh, tentoongesteld... om het maar zo te zeggen. Eh, eh, zoals Lenin en, en Mao tse doen. En, en dat is conform zijn eigen wens? Want, want er wordt steeds gewisseld met wat er met hem moet gebeuren. Ik zou denken, die Hugo Chávez, die wist donders goed wat hij wilde. Die heeft dat er allemaal per minuut vastgelegd. Nee, Chávez die, die wilde dat eigenlijk helemaal niet. Ik heb vanochtend nog even naar een, naar een opname van hem zitten kijken... uit zijn programma Ola Presidente. Dan sprak hij het volk toe, soms urenlang. Op de, op de lokale televisie. En uh, ja, daar liet hij weten dat hij eigenlijk terug wilde naar zijn, naar zijn geboortestreek... Uh, hij zei daar uitgebreid van... ja, begraaf me daar, maar dan ben ik weer terug op mijn eigen plek... en dan ben, ben ik bij, bij het volk van Venezuela. Nou ja... Uh, dat de, wordt kennelijk niet gerespecteerd. Dat, dat wordt niet gerespecteerd. De vice-president die heeft... Uh, nou ja, ik denk ook wel dat het, uh, het overlijden van Chavez en de manier uh, hoe dat nu verder gaat met de ceremonie... dat dat eigenlijk al onderdeel uitmaakt van uh, de verkiezingen... die gaan komen over uh, 30 dagen. Vanavond wordt... Uh, Nicolas Maduro wordt ingezworen als interim-president. Hij moet dan binnen 30 dagen moet hij nieuwe verkiezingen uh, aankondigen. En ja, uh, de wacht wacht erfen... even, is dit dan een campagne van hem dat hij hem zeven dagen hier uh, tentoonstelt? Nou ja, hij is door Chávez, uh, op aangewezen als zijn opvolger. Um, dat is overigens totaal ongrondwettelijk. Want de, de, uh, de interim-president zou op dit moment de voorzitter van het parlement moeten zijn. Maar uh, Maduro heeft anders beslist, uh, ja, volgens de wens van commandant Chavez. Uh, de, dus hij neemt nu even het, uh, het stokje over. Nou, hij moet die verkiezingen natuurlijk wel winnen. En hij gebruikt natuurlijk ja, de, uh, uh, het beeld, de, het heroïsme van, van Chavez als, als onderdeel van de, van de verkiezingsstrijd die nu binnenkort gaat losbarsten. Dus de ene wens van Chavez wordt niet ingewilligd en de andere wens wel. Maduro interim-president. Kees, jij blijft het volgen. Wij komen uh, straks bij je terug. Ik ben Henk Schiefmacher, kunstenaar Ik heb een kleurrijke rechterhersenhelft. De kant voor creatief zijn. Ik ben Arjen Stap, klimaatwetenschapper. Met een uitstekend ontwikkelde linkerhersenhelft om te analyseren. Ik ben Edwin Haak, adviseur bij Mazar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 Minister Asscher en minister Bussemaker doen een oproep aan mannen... om zich meer in te zetten voor vrouwenzaken. De ministers schrijpen de Internationale Vrouwendag aan... om mannen ook te betrekken bij de bestrijding van seksueel geweld... en de gelijke verdeling van taken zoals het controleren op luizen... en het voorlezen op school. De Nederlandse militairen vertrekken in juli uit Kunduz. Het politietrainingcentrum wordt dan overgedragen aan de Afghanen. Wel blijven vier Nederlandse F-16's in Afghanistan... om de resterende NAVO-troepen te beschermen. En Tunesië heeft een nieuwe regering. De nieuwe premier Ali Larayet zegt dat de coalitie aanblijft... tot de verkiezingen van eind dit jaar. De coalitie is dezelfde als die van de vorige regering. Die trad af na de moordaanslag op oppositieleider Belaid. Dat leidde weer tot dagenlange gewelddadige straatprotesten. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Wat krijgt u van Marco Verhoef? Grote verschillen vandaag in het land. In het zuiden en ook in het midden van het land leek het nog wel een beetje lente. In het noorden was het al een beetje winters. 3 graden slechts in Groningen en ook delen van Friesland. En daar staan dan 16 graden tegenover in Brabant en Limburg. Nou, die verschillen blijven nog wel even groot. Vannacht tussen de 8 graden in het zuiden met regen en 0 graden in het noorden van het land. Daar valt niet zoveel neerslag. Maar als er neerslag valt, zou het al wat winters van karakter kunnen zijn. Uh, het blijft morgen een groot van de dag grijs en regenachtig. In Noordoost-Nederland, vooral vanaf de middag overgaand in natte sneeuw. Misschien ook wel ijzel. Kans op gladheid neemt in ieder geval flink toe. En dan is het plus 1 in het noorden en plus 11 in het zuiden. Die koude lucht gaat het winnen. Betekent dat de neerslag op veel plaatsen overgaat in sneeuw. En op sommige plaatsen kan wel 5 tot 10 centimeter komen te liggen. Ook zondag is het nog een groot deel van de dag grijs. Later klaart het wat op en wordt het droog. En dan hebben we daarna een paar koude dagen voor de boeg... met overdag maxima net boven nul. En in de nacht lichte tot matige vorst.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 Het is bijna twee minuten over half zes. We praten over Noord-Korea, want Noord-Korea ligt op ramkoers met Zuid-Korea. Ze willen de grens sluiten, belangrijker nog, misschien wel. Ze zeggen het niet aanvalsverdrag op. Zorgt dat voor spanning in Zuid-Korea? We hebben Sikko van der Meer, Korea-specialist van Klingendaal... gevraagd te kijken wat de reacties daar zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Jeze, is er sprake van paniek onder de Zuid-Koreanen... vanwege die, die dreiging vanuit Noord-Korea? Nee hoor, in het geheel niet. Uh, men is er wat gewend in Zuid-Korea. Uh, Noord-Korea he heeft er eigenlijk een politiek van gemaakt om uh, voortdurend dreigementen de wereld in te slingeren. Ook richting Zuid-Korea. En uh, ja, eigenlijk uh, heeft Zuid-Korea een beetje het idee van... nou ja, dit, dit, dit kennen we wel, die dreigementen. Natuurlijk uh, heeft Zuid-Korea meteen gewaarschuwd van... Uh, mocht Noord-Korea een aanval wagen, dan uh, zullen we meteen terugslaan. En dan zal het regime van Kim Jong-un het niet overleven. Uh, en ook dat is een beetje gebruikelijk. Eigenlijk uh, is het een beetje een gebruikelijke woordenwisseling tussen beide staten. Terwijl uh, de Zuid-Koreaanse leider Park de situatie wel bijzonder ernstig noemt. Uh, het, dat, dat klinkt toch alsof ze daar, nou ja, zich daar wel bezorgd maken. Nou, natuurlijk maken ze zich zorgen, maar het probleem is niet nieuw. Het probleem tussen Noord- en Zuid-Korea bestaat al sinds 1953. Hè. Sinds de Korea-oorlog niet is afgesloten met een vredesakkoord. En ja, af en toe dan loopt de spanning ineens weer op. En natuurlijk is er een angst dat Noord-Korea verder zou gaan escaleren. Ze hebben een paar jaar geleden ook een bombardement uitgevoerd op een klein eilandje. Een, een, een marineschip van Zuid-Korea getorpedeerd. Ja, wellicht gaat Noord-Korea verder. Maar de verwachting is op het algemeen wel dat Noord-Korea. Je zou het bijna niet zeggen, maar een rationele speler is in het spel... en weet dat als zij een oorlog gaan beginnen, ja, dat is zelfmoord. Dan gaat Noord-Korea eraan. Want dan komt er een aanval op Noord-Korea vanuit, gesteund vanuit Amerika. Nou, stel, stel dat Noord-Korea echt, echt oorlog zou beginnen met Zuid-Korea... ja dan weet Zuid-Korea zich gesteund door de Amerikanen. En die hebben hele, hele uh, goede veiligheidsgaranties uh, afgegeven. En uh, ja, Noord-Korea kan een oorlog met Zuid-Korea en Amerika echt niet aan. Dus, da daar is het leger echt veel te slecht voor. Ja, Want maandag beginnen Zuid-Korea en Amerika uh, een grote gezamenlijke militaire oefening. Denkt u nog dat ze die ambities daarvoor een beetje zullen matigen? Of zullen ze zich helemaal niks aantrekken van die dreiging vanuit Noord-Korea? Nou, ik denk dat bij, bij zo'n oefening, uh, ook die oefeningen vinden, vinden regelmatig plaats. Dan zal men echt uitkijken voor escalatie. Men zal echt, echt alle provocaties richting Noord-Korea vermijden. Hè. Dus echt proberen bijvoorbeeld, hè, als ze marineschepen gaan oefenen, dat ze niet, niet te dicht bij de, bij de, de, de, de grens met, uh, met uh, Noord-Korea komen. Uh, maar ja, de, de oefening is juist ook bedoeld als machtsvertoon naar Noord-Korea. Van jongens, pas op hè. Als je, als je gekke sprongen maakt, dan uh, zal je dat bezuren. Siko van der Meer, dank voor uw uh, analyse over Noord- en Zuid-Korea. Ja, graag gedaan. Topvrouw Georgette Slik is per direct opgestapt bij SBS. De kijkcijfers blijven tegenvallen. De adverteerders die zijn niet helemaal tevreden. Ook banken maken zich zorgen over het uh, tv-station. Het station dat in handen is van groot aandeelhouder Sanoma. Een verslag van Bert van Sloten. Met een toverstokje in haar hand, geleend van haar dochter... begon ze eind 2011 als topvrouw bij SBS. De magie moest terug bij de zender. De kijker moest teruggetoverd worden. En die kijker die gaat merken dat hij weer heel goed begrijpt... oh, dit is SBS6 en daar voel ik me thuis. Maar de eerste toverspreuken lukten niet. Het marktaandeel ooit meer dan 27 procent, bleef dalen. En ook het creatieve brein van John de Mol werkte niet optimaal. De sterren sprongen wel van de duikplank en daarna van de skischans. En ook Gerard Jolink deed zijn best. Ja hoor, hij kan schaatsen, dansen, zingen en we hebben hem ook zien schoonspringen. Maar kan hij ook schanspringen? Dames en heren, mag een applaus voor Jody Bernal? De eerste aflevering werd nogal goed bekeken, maar daarna kwam er de klad in. En dat baart zorgen. Eigenlijk wat SBS heel erg nodig heeft... is op korte termijn een programma... wat die miljoenen kijkers weer gaat trekken. Onnozelig, hoofdinkoop van media brands. De op een na grootste reclameinkoper voor televisie... vindt dat SBS een probleem heeft. Het lijkt ook wel een beetje of SBS een beetje een imagoprobleem begint te krijgen. Dat het niet hip is om naar de zender te kijken. Adverteerders, uh, je merkt dat zij meer vragen stellen. Uh, lezen veel en merken op een gegeven moment... dat, um, uh, dat ze zich gaan afvragen van hey, zit ik eigenlijk nog wel goed. SBS is niet herkenbaar. Meer. Oude, vertrouwde formules zoals het shownieuws en Hart van Nederland zijn veranderd. Goedenavond, dit is Hart van Nederland. Het is niet meer vanzelfsprekend om SBS aan te zetten. Je komt er al zeppend langs. En hoe voel je je? Ja, best wel redelijk gespannen, want ja, op de trainingen gaat het leuk, af en toe een sprongetje. Maar ja, nu moet ik gewoon... Dankjewel, Jodi. Ja. Uh... Zelfs bij Jodie Bernal blijven de kijkers niet hangen. En bij een krimpende markt geven adverteerders minder geld uit aan de zender SBS. Je merkt alleen wel dat doordat de vragen toenemen... en eh, dat het meer onder druk staat... Dat, dat de bestedingen ook bij een SBS daardoor onder druk komen te staan. Want die crisis, dat is de pech die SBS daar nou eens keer een overheen krijgt... Eh, daar heeft SBS last van. En tot zover deze uitzending van Hart van Nederland. Voor meer nieuws kunt u terecht op onze website. Nu Piet Paulusma met het weer. Fijne avond. U weet het, sneeuw en kou. Zo is Paul Snabel te gast. Hij neemt afscheid als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Na de police. Everything she does is magic. Every little thing she does is magic. Paul Snabel kreeg vanmiddag een eresaluut. Hij stopt zeer binnenkort als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Afgelopen 15 jaar heeft hij zo'n beetje alles in Nederland onderzocht. Van arbeid tot emancipatie, van mantelzorg tot sport. Meneer Snabo, goedemiddag. Goedemiddag. Mm. Zeg, wat houdt zo'n ere in eigenlijk? Nou, het was in dit geval van de Stichting dat is de stichting die zich bezighoudt met kunstsociologie en het kunstbeleid in Nederland. En ik heb vijf, over de loop van de jaren vrij veel geschreven... over het kunst- en cultuurbeleid in Nederland... en over de mate waarin mensen zich interesseren voor kunsten... voor musea, voor tentoonstellingen, voor de bioscoop, voor het theater. En dat hadden ze bij elkaar gebracht in een, in een apart nummer van hun tijdschrift... met een aantal uh, hele leuke bijdragen van anderen er ook bij... met commentaar op mij of wat ik allemaal heb gedaan. Dus dat was... Uh... Nou, grote verrassing vanmiddag en ontzettend leuk. Mm -hmm. En is dat dan een beetje het begin van een afscheidstoernooi? Ja, het begint al een beetje Heintje Davids-achtig aan te voelen. Hè? Dat je dit goed hebt van dat je een rondreizend circus wordt en dat je steeds afscheid neemt. Maar nee hoor, dat valt wel mee. Het is vandaag en maandag is het dan uh, voor de externe uh, relaties van het uh, Sociale Cultureel Planbureau in nee. Den Haag. En dan ja, er zijn nog wel een paar plekken waar ik dan afscheid neem. Maar het zal niet uh, dat, dat ik elke dag bezig door. ben. Nee hoor, dat nee. zal niet zo zijn. Er kwam vanmiddag een uh, vanochtend een rapport uit uh, over de rellen in Haren. Dan moest ik ook weer even aan u denken. Daar, daar is de YOLO-cultuur genoemd. Kende u de YOLO-cultuur? Nee, nee. We, hebben dat dus, we hebben ook met dat rapport niks te maken gehad. Nee, dat, dat weet, ik, dat de, weet uh, ik. Maar goed, het ja. gaat nee, over Nederland een, en een, over nieuw, jongere een, cultuur. Nieuw, ja, Je leert steeds weer bij wat dat betreft. Ja, ja maar You Only Live Once was ook nog niet uh, tot u nee, doorgedrongen. Nee, nog niet tot mij doorgedrongen. <laughs> het is wel een waarheid natuurlijk, maar <laughs> ik wist niet dat dit, dat dit zo heette. Ja. Uh, en Cohen heeft het eigenlijk over een soort tweedeling... tussen, tussen jong en oud wat dat betreft in Nederland. En tussen mensen die aan de ene kant steeds meer de grenzen willen opzoeken en aan de andere kant juist de veiligheid uh, willen. Is dat een beeld wat u herkent van Nederland? Nou, niet zozeer van Nederland, maar wat eigenlijk, eigenlijk wel altijd speelt tussen de echte jonge groep, zeg maar tot 20, 25 jaar en de anderen natuurlijk. Er zit natuurlijk altijd uh, het verkennen van nieuwe dingen in, het, het, het uitdagende karakter ervan, het, ook het zoeken van de sensatie of zelfs ook het, uh, het geweld wat, wat toch bij jongens met name toch nog wel kan spelen, met name zo tussen 15 en 20, 25 jaar. En dat heb je natuurlijk nu, en dat is natuurlijk wel de grote een verrassing geweest voor veel van de, de mensen die in verantwoordelijke positie zaten, de burgemeester of de commissaris van politie. Wat, wat de social media op dat gebied allemaal in zeer korte tijd kunnen uitrichten. Hè? Hoe snel dat kan gaan en hoe massaal dat dan wordt. Ja, en uh, Is dat dan ook iets waar u nog naar, naar uh, heeft gekeken of misschien nog naar wil kijken? Ook nou, als in een als instituut functie? doen we dat al heel lang. Kijken we dus echt al heel lang naar de doorwerking en de verspreiding van zeg maar, de moderne media, de informatica, de, de computers, de mobiele telefoons en dat soort zaken in de samenleving. En nog niet eens zo heel lang geleden, zeg maar 10, 15 jaar geleden... was dat natuurlijk vooral zorg van de overheid... dat er verschil zou zijn tussen mensen in de toegang tot dat soort media. Hè, tot een computer of tot een mobiele telefoon. Nou ja, op dit moment zijn er meer mobiele telefoons dan Nederlanders. En meer dan 95 procent van de Nederlandse huishoudens... heeft toegang tot het internet. Dat is allemaal ongelooflijk snel gegaan. En Nederland is wel ook een van de voorlopers steeds op dat gebied. Er zijn weinig landen waar die dekkingsgraad van die moderne media zo hoog is als in Nederland. Ja, en behalve dat, die ontwikkeling zitten we ook nog in een andere natuurlijk. U verlaat het Sociaal en Cultureel Planbureau ook niet zo'n heel lekker moment voor Nederland. Dat wil zeggen, vrij somber over de ja. economie zijn de mensen. Ziet u wel lichtpuntjes waarvan u zegt nou, daar kan ik de mensen toch nog wel hoop meegeven in Nederland? Nou, dat, dat werd vroeger wel eens gezegd van, volgens het SCP valt dat altijd wel mee, maar dat moet ik zeggen dat kan ik op dit moment toch niet erg volhouden. Dat, uh, kijk, de, de, je ziet hoe sterk de werkloosheid is gestegen en voorlopig zal blijven stijgen. Het kabinet heeft natuurlijk grote problemen om te zorgen dat het overheidstekort niet te ver op gaat lopen. Dat zijn toch wel twee dingen die bij elkaar heel lastig maken om, laat ik zeggen, een nieuw beleid te vormen, waarbij mensen inderdaad het gevoel hebben dat geeft ons ook weer toekomst en dat geeft ons ook weer ruimte en ook aan onze kinderen weer ruimte voor de toekomst. Mensen zijn toch wel erg bezorgd dat hun kinderen het echt minder goed gaan krijgen dan ze het zelf hebben of hebben gehad op dit moment. Dat zou, ja, dat, we weten natuurlijk niet echt of dat zo is... maar de recessie duurt nu echt al vier, bijna vijf jaar en die heeft nu echt ook wel de gewone Nederlander... in zijn dagelijks leven bereikt. Dat merken mensen. Ze merken dat aan hun pensioenen, aan hun inkomens... aan de stijgende kosten van de zorg, van de kinderopvang... Um, de stegen BTW-prijzen. Dat zijn uh, BTW, uh, dat, dat allemaal dingen die toch ja, mensen laten voelen... dat het minder mooi is dan het een paar jaar geleden was. En het, en het begrip wat is goed en niet goed... dat zal uh, misschien ook een beetje opnieuw gedefinieerd moeten worden. In welke zin bedoelt u dat nou, zo goed Van Wat is, wat is welva welvaart en wat niet? Want we zijn natuurlijk gewend aan een ongelooflijk hoog niveau geraakt. Zeker, dat is natuurlijk zo. Nederland hoort tot de meest welvarende landen van de wereld... en ook een van de landen waar de welvaart... het meest netjes verdeeld is over de bevolking. Dat is ook nog wel belangrijk om dat vast te zetten. Je moet ze realiseren, binnen de Europese Unie... heeft alleen Luxemburg een hoger inkomen... per hoofd van de bevolking dan Nederland. En dus dat, dat zijn wel ja, dingen die mensen bereikt hebben... en die de samenleving en de Nederlandse overheid... met elkaar bereikt hebben. En die nu onder druk staan. Je ziet dat de kosten blijven heel sterk stijgen. Met name ook van de zorg. Dat gaat heel hard. En de inkomens nemen echt niet meer toe. Ik denk dat, dat we ons echt moeten realiseren... dat de stijging die veel mensen gewend zijn geweest in hun inkomens... of in de waarde van hun huis, dat weet iedereen inmiddels al wel... dat dat echt niet meer doorgaat, dat het echt een stap terug zal zijn. De inkomens zullen lager worden, mensen zullen lagere uren... lagere prijzen voor een uur werk kunnen rekenen. En dat merk je op alle fronten op dit moment, en dat doet pijn... Nu gaat er geen rapport meer over schrijven, maar kunt u het loslaten, denkt u, het analyseren van Nederland, of blijft u dat nee, doen? Nee, dat blijf je toch wel doen, hè? Dat, dat heb ik natuurlijk mijn hele leven als socioloog gedaan, en het instituut heeft vandaag, trouwens, dat is ook heel leuk, vandaag heeft het kabinet besloten wie de nieuwe directeur van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau gaat worden. Ja, Kim Putters, hè? Ja, senator Putters, voor de PVD. Ja, uit, uit Rotterdam, ja, dus, uh, nou, hij komt niet als senator, want dat moet hij dan opgeven natuurlijk, maar als uh, hoogleraar uh, aan de universiteit van uh, Erasmus Universiteit in Rotterdam, hij gaat mij opvolgen, en nou, dat is weer. Iemand uit een andere generatie, met ongetwijfeld ook weer andere accenten. Maar ik blijf het natuurlijk volgen en ik zal er ook over blijven schrij schrijven en spreken. Dat, uh, dat ligt wel voor de hand hoor. Dat houdt niet meteen op als je 65 wordt. Begrijp ik nou. Geniet van uw afscheidstournee met maten. Ja, <laughs> Zoals u zelf mate. zei zal ja. dat zijn. Meneer Snabel, dank u wel. Graag gedaan. Goeiemiddag. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zijn nog een 50 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, voor Rotterdam Veyenoord 4 kilometer. Op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 5. En in het midden van het land staat op de A50 van Arnhem naar Os voor knoop het Eewijk 8 kilometer. De politieke actualiteit neem ik vandaag door met politiek verslaggever Joost Vullings. Joost, ik had het er net al over met de heer Snabel, de economische vooruitzichten voor Nederland. De afgelopen week was dat natuurlijk al vooral vorige week het verhaal, de CPB-cijfers, extra bezuinigingen. Dat, dat werkte deze week nog behoorlijk door? Ja, eigenlijk ging deze week over de vorige week in Den Haag. Een groot debat dinsdag over die CPB-cijfers, maar dan eigenlijk de, de vraag van ja, wat willen we met die extra bezuinigingen? Het kabinet heeft een voorstel gedaan, daar hebben de partijen hele andere ideeën over, de oppositiepartijen. En er is een akkoord aangekondigd. Ja, en hoe gaat dat allemaal lopen? En Iedereen probeerde elkaar uit de tent te lokken deze week. Uh, er is een hoop gebeurd, maar uiteindelijk zijn we toch niet verder gekomen dan een week geleden. En denk je dat er op dit moment achter de schermen veel onderhandeld wordt met de oppositiepartijen? Nee, ik denk dat op dit moment vooral er heel veel verkeer is tussen de sociale partners en dat uh, minister uh, uh, Asje van Sociale Zaken ook iedere dag op de hoogte wordt gehouden. Uh, de oppositiepartijen uh, die zijn wel bezig met hun positie uh, te bepalen. Die zijn al dossiers aan het doornemen voor als we in een onderhandelingspositie terecht gaan komen. Onderling hebben ze wat contact met elkaar om te zorgen dat je niet uit elkaar gespeeld gaat worden. Maar op dit moment merk je echt van: oké, okay, vorige week hadden we die cijfers, we moeten weer extra bezuinigen. Uh, Diederik Samson die kondigde die aan dat er een ook Oranje akkoord moest komen. Nou. Er moet dus een akkoord komen. Maar ja, we, we wachten toch allemaal op die sociale partners... want dat is de volgorde die het kabinet heeft aangegeven. We proberen eerst een akkoord in de polder te sluiten... daarna met de oppositie. Dus eigenlijk gaat Den Haag ja, de komende één à twee weken... op de handen zitten en kijken naar de polder. Ja, je noemde Samsung. Die heeft in dat debat ook nog zijn excuses aangeboden voor zijn optreden een weekje eerder bij Pauw en Witteman. Waarom was dat? Nou, daar kwam in één keer dat Oranje-akkoord uh, naar voren. Hij had het al aan, uh, in heel veel off-the-record gesprekken bij journalisten bekendgemaakt. En dat willen wij. En dat met wij was het dan met Diederik Samson, maar ook Mark Rutte. We willen een groot akkoord met, met de sociale partners... en daarna met de oppositie. En daar willen we heel veel dingen instoppen... zodat we rust kunnen creëren. En dat gaan we dan een oranje akkoord noemen. En dat moet dan voor de abdicatie klaar zijn. En dan had hij nog een soort droom dat dan door die troonwisseling... we allemaal in een soort positieve stemming zouden raken... waardoor er een soort vliegwiel zou ontstaan... en nou, het allemaal weer goed zou komen met ons, ons land. Maar in dat enthousiasme is hij dus naar Pauw en Witteman gegaan. En eh, heeft hij dus gezegd dat er zo'n akkoord moet komen... Hij vindt, de Term Oranje-akkoord uh, geïntroduceerd. Nou, daar wisten ze bij de VVD niks van. Maar hij nodigde iedere oppositiepartij uit om mee te doen. en deed een soort uh, ja, beroep op de verantwoordelijkheid van die partijen. Ja, en dat schoot toch wel erg verkeerd bij veel van die partijen. Die dachten, ja, een jaar geleden waren we bezig met het Koenders-akkoord. Toen haakte de Partij van de Arbeid af. En nu worden wij eigenlijk aangespoord verantwoordelijk te zijn. door de afhaker van dat moment. Ja, en dat is dus heel erg verkeerd gevallen. Joost Vullings, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso. To run from Janne Sera. We gaan naar Rome, Wat er is nieuws uit het Vaticaan. Correspondent Rob Zoutberg. Rob, er schijnt een datum te zijn voor het begin van het conclaaf. Ja, ik kom hier net binnengerend. Iedereen is heel, heel zenuwachtig, Lucella. Jij ziet de datum maar ook Ik hoor hier van alle kanten het wordt aan van de dinsdag. Zien jullie dat ook staan? 12 maart, ja dat moet dinsdag zijn. Ja, ik ja, zie dinsdag, het. 12, ja, 12 maart. U, ik kom u echt binnengrend, want Lucelle, dit werd verwacht om 7 uur vanavond. Nou, men kan heeft dan toch een beetje haast gemaakt hier naar dagen wachten. Dinsdag gaat het conclaaf beginnen. Dinsdag gaat het stemmen beginnen van die 115 kardinalen die er nu eindelijk allemaal zijn. Gisteren weet je nog, Lucelle, is laatste hier aangekomen. De stemgerechte laatste stemgerechte kardinaal is hier binnengekomen. Ja, het kan nu echt beginnen hier. Dus dinsdag gaan ze beginnen, maar dat wil niet zeggen dat ze de dinsdag uit zijn, toch? Nee, nee, nee, nee absoluut niet. Nee, er wordt eerst natuurlijk uh, weer uh, gebeden. Men begint ook niet meteen met stemmen. Er gaat eerst weer een gebedsronde aan vooraf. Waarschijnlijk kunnen we dan wel de ochtend uh, een eerste stemming verwachten. En daarna in de middag nog twee. Dan moet je weten: natuurlijk, de vorige keer bij de vorige pauze was het echt in een, in een sneltreinvaart voor elkaar. Na vier rondes, na vier stemmingsrondes. Dat wordt nu niet verwacht dat het zo snel gaat. Uh, Vatican Watchers, die heb je ook, die ik hier spreek... die zeggen maar zelfs: het zou beter zijn als het gewoon wat langer duurt. Ja, en, als we, en als we er wat langer mee bezig zijn. Maar goed, het gaat dinsdag dus echt. Allemaal beginnen. Rob Zoutberg was dat met het laatste nieuws vanuit Rome. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Freddy van Bij sommige gevallen, bij sommige fouten... moet je inderdaad weg. Ja. Moet je inderdaad uh, zelf zo consequent zijn... of zeggen van, alsjeblieft, voor mij maar een ander. Ja. Dat is zo'n beetje de ene van twee tegengestelde meningen... die Stand.nl vanmiddag op Radio 1 hier liet horen... over de gevolgen die het Project X-feest in Haren zou moeten hebben. De burgemeester van de Haren wil graag aanblijven... ook na het kritische rapport van de commissie Cohen. Burgemeester bat en erkent dat er dingen anders hadden gemoeten. En daarom vinden aan de andere kant weer een heleboel mensen... Ik vind het ook echt de wereld op zijn kop. Dus maar één groep daders, en dat zijn de lui. En dan vind ik, van mij hoeft de burgemeester helemaal niet zijn verontschuldigingen aan te bieden. Dit onderzoek ook, 400.000 euro. Ik vind het gewoon weggegooid geld. Nou, volgens de commissie Cohen hadden de politie en de gemeente Haren geen controle over de gebeurtenissen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt dat producten uit de Israëlische nederzettingen niet het label uit Israël moeten hebben. Volgens hem hebben Nederlandse consumenten het recht om te weten waar producten vandaan komen. De Israëlische krant HA Red schrijft dat supermarkten in Nederland... al een oproep zouden hebben gekregen van de minister van Economische Zaken... waarin ze worden aangespoord om op de producten te zetten... waar ze precies vandaan komen. En dat zou zijn besloten na overleg met de Europese Commissie. De Israëlische krant schrijft... Nederland is het tweede land dat dat doet... terwijl het toch een van Israëls grootste vrienden is in Europa. De SGP heeft om opheldering gevraagd. Dat schrijft de Volkskrant op de site. En minister Timmermans zegt dat er geen sprake is van een boycott. U hoorde het net, dinsdag begint het conclave waar de 115 kardinalen uit hun midden een nieuwe paus kiezen. Als opvolger van Benedictus XVI, die terug is getreden. Veel kardinalen waren al de hele week in Rome om met elkaar over de opvolging te praten en elkaar beter te leren kennen. En uiteindelijk moet het natuurlijk leiden tot deze beroemde woorden: Fratelli e sorelle carissimi. Dear brothers en sisters. hermanos y hermanas. We hebben een pauze. en dat was bij de verkiezingen van de vorige in 2006. In Amerika wordt weer meer geld geleend. Daarvan zeggen analisten dat het een goed teken is. Dat betekent dat mensen weer vertrouwen hebben in de toekomst. Maar BNR laat een recalcitrante econoom aan het woord, Kees de Kort. Die denkt er anders over. Maar het is helaas totaal anders. Want die stijging is volledig, maar meer dan volledig toe te rekenen aan de uitstaande studieschulden. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dus ik denk nog steeds dat er steeds meer Amerikanen die helemaal niet meer aan geld kunnen komen, gewoon op papier zeggen: ik ga studeren. En dan komen ze naar aanmerking voor een studielening. De eigenaar van de omgevallen Anne Frankboom komt maar niet af van de stukken die hij heeft bewaard. In het parool zegt hij: eerst wilde iedereen een stuk, maar uiteindelijk valt het tegen. Die stukken van die boom die Anne Frank zag vanuit het achterhuis en waarover ze schreef in haar dagboek zijn erg zwaar. Daardoor is het transport meestal een probleem. Tot zover het mediaoverzicht. Na zes uur gaan we terug naar Kees Edelbaas. Kees, jij volgt die ceremonie rondom Hugo Chavez. Het komt behoorlijk chaotisch over, hè? Ja, wat hier gebeurt, het is werkelijk ongelooflijk. 10.000 en de cult Portugal... door zijn reisgidsen en lazen zijn romans. Maar in zijn thuisland was hij tot voor kort vrijwel anoniem. We zijn altijd kogstiefd, onze sprong is in klein. Auteur José Rentes de Carvalho over zijn nieuwste roman... en de late doorbraak in zijn...